Middernacht, het begin van woensdag 25 april. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben tijdens de formatie... hun twijfels geuit over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat blijkt uit de veelbesproken memo's die afgelopen avond zijn vrijgegeven. Voor het vestigingsklimaat maakt de afschaffing weinig uit, stelden de ambtenaren. Wel zou het de kans vergroten dat Nederland door internationale bedrijven... gebruikt kan worden voor belastingontwijking... Ambtenaren van Economische Zaken waren wel voor afschaffing van de dividendbelasting, omdat zij denken dat het wel de kans vergroot dat buitenlandse bedrijven zich in Nederland vestigen. In de Tweede Kamer is de komende dag een debat over de memo's. Agenten hebben in Geldrop hun wapen getrokken om een groep van zeker twintig mensen op afstand te houden. De drie politiemensen voelden zich bedreigd door de groep. Vier mensen zijn aangehouden. Het liep uit de hand bij een politiecontrole. Een van de mannen kreeg een bekeuring en kreeg daar ruzie over met de agenten. Toen zij hem wilde aanhouden voor belediging kwamen vrienden van de man erop af. Ze beledigden, bedreigden en mishandelden agenten, zegt de politie. De politie is nog op zoek naar beeldmateriaal en naar getuigen. Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden zijn gewerkt aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten. Maar alles is nu stilgezet. Een aantal vluchtelingenorganisaties had een zaak aangespannen... bij het Hoge Rechtshof, waarop de regering de hoogste rechter liet weten... dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. Amsterdam moet mogelijk tientallen miljoenen euro's... aan het onderhoud van bruggen en kademuren uitgeven. Gebeurt dat niet, dan kunnen de meer dan honderd jaar oude kades instorten... en de bruggen onbruikbaar worden. Het herstel zal jaren duren. Het weer, veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land... zijn nu aan regen...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 Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De wereld bezien vanuit Sluis, waar Erik-Jan Harmens bivakkeert. Hij is deze week onze vaste schrijver. Het was een heldendaad volgens sommigen. Het deed de wereld versteld staan. Of was het gewoon een eenzame gek? Matthias Roest, die met zijn 6 na in 1987 over het ijzeren gordijn vloog en landde bij het Rode Plein. Johan Faber inspireerde het tot een roman. De eenzame piloot en de schrijver komt zometeen op bezoek. Het uur, Stevo Akkerman, want hij heeft een nieuwe roman: De Mooiste Dag een moeder verdwijnt op de dag dat haar dochter op haar beurt weer moeder wordt. En dat is het vertrekpunt voor een roman over een complex gezin... met rivaliserende zussen, strandende huwelijken en onverwerkt verleden. Het is allemaal verzonnen, niks autobiografisch aan... en dat heeft de auteur zelf... Trots geschreven in zijn column, want hij is naast schrijver ook journalist. Vaste columnist voor Trouw, werkte lang in Oost-Europa, Praag onder meer. Schreef eerder boeken, vals weerzien, de Inbording en het autobiografische donderdagmiddagdochter... waar hij meerdere prijzen voor heeft gekregen. Werd geboren in 1963. Stevo Akkerman, hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is dus een beetje een stap hè, in, jouw, in jouw werk... Om, om volledig schrijver te zijn. Ja, en ik... Volledig de fictie. Te bedrijven. Dat is zeker een stap. En tegelijkertijd is het ook geleidelijk, denk ik zelf. Want die vorige boeken waren ook al uh, soms deels fictief. Soms uh, was het percentage misschien wat hoger dan de andere keer. Maar er zat natuurlijk een ontwikkeling in van journalistiek naar literatuur. Om het zo maar te zeggen. Maar dit keer is er, is er niets waar van het hele boek. Volledig, ja, volledig zoals, het, het, zoals is, het, het is en mag uit de duim gezogen. Het is volledig uit de duim gezogen. Wat was het vertrekpunt? Wanneer begon het verhaal te stromen bij je? Het vertrekpunt was niet uit de duim gezogen. Uh, het vertrekpunt is eigenlijk een ervaring van 30 jaar geleden in mijn uh, omgeving toen. Waar een uh, vriendin van ons moest bevallen van uh, haar eerste. En aan de vooravond daarvan, als ik me goed herinner, dus echt letterlijk de dag daarvoor, maar het kan ook twee dagen zijn geweest, uh, verdween haar moeder. En op het moment dat haar kind geboren werd... op die dag werd bekend, of de avond daarvoor... dat haar moeder zelfmoord had gepleegd. En dat is wat mij altijd een verhaal wat mij altijd is bijgebleven. Waarvan ik natuurlijk niet wist dat ik er een boek van zou gaan maken. Maar dat is wel het vertrekpunt geweest voor... wat vervolgens uit de duim gezogen is en, en wat verbeelding is. Maar je kan natuurlijk twisten over de vragen... Wat, wat is uit de duim zuigen, wat is verzonnen en wat is werkelijkheid. Uh, bij het schrijven komt altijd... Ook de fantasie is natuurlijk ergens in geworteld. Uh, de werkelijkheid weer om de hoek kijken. Maar jouw dit kijk... is dus het vertrekpunt. Jouw kijken op de wereld komt er natuurlijk wel in terug. En in jouw leven zal ook wel herkenbaar zijn voor mensen die jou heel goed kennen in, mm. in, in, in dit boek. Dat is zo. Maar wat een, wat een tragische gebeurtenis trouwens. Ja. Dat, dat, dat een moeder sterft als er een nieuwe generatie aankomt. Ja, het is natuurlijk ook die combinatie van leven en dood. Nieuw leven betekent een dood voor iemand anders. Waardoor dat mij altijd is bijgebleven. Het is logisch, als dat gebeurt trouwens in je omgeving, dat, dat je bij zal blijven. Maar ik herinner me dat jaren later, en dan is het denk ik wel 15 jaar later... Uh, ik een lange autorit maakte naar Friesland. En ik denk, denk dat het eerste of tweede kerstdag was. En er was een themadag op de radio over moeders en dochters... En toen schoot dit verhaal mij weer te binnen... omdat ik daar hoorde, hè, verhalen hoorde die daaraan raakten. Ikki Freud zat in de uitzending, een psycholoog die een boek heeft geschreven over moeder-dochterrelaties. Het boek heet Elektra. En ik denk dat dat het moment is geweest... ik weet het niet helemaal zeker, hoor, maar wat ik wist... ik wil hier misschien toch iets mee doen... of ik kan hier iets mee doen, wat eigenlijk los stond van wat zich in werkelijkheid had afgespeeld... want ik weet helemaal niet eigenlijk wat daar van de achtergrond was. Maar door die uitzending toen op de radio begreep ik... dat er tussen moeders en dochters iets kan spelen... waardoor als een dochter zelf moeder wordt... de aanstaande oma, om het zo maar te noemen... in geestelijke nood raakt... omdat ze bang is dat ze haar dochter kwijtraakt... omdat haar dochter zelf moeder wordt... en zich vanaf dat moment zal focussen op haar eigen kind. Het nieuwe kind, het nieuwe leven... Dat, dat is toch ook het elektra-complex? Of, of ligt dat iets genuanceerder? Dit zou ik moeten weten, maar ik durf het je niet meer te zeggen. Nou ja, dat, dat schiet mij ook zo gauw niet uh, te binnen. Wel complex dat precies nee, is. Maar maar het is een complex. Maar ik kan je niet meer de mythe vertellen. <laughs> nee. Nee. Maar dit, dit, dit heb je dan als uitgangspunt genomen... maar je hebt je verder niet als een journalist erin verdiept... Nee. door bij deskundigen te raden te gaan of de bibliotheken om te keren... op zoek naar de, de precieze achtergrond van dat soort complexen. Nee, nee. Nee, afgezien van dit ene boek. En dat is ook al heel lang geleden. Dus, dus fictie. Een, een nee. roman over een, een gezin... Dat, dat in bepaalde opzichten een normaal gezin is... en in vele opzichten niet. Hmm. Mensen die allemaal op hun eigen manier vastlopen in, in het bestaan. Die zich niet tot elkaar kunnen, kunnen verhouden. Oude fetes die nooit zijn opgelost. Trauma's die nooit aan het licht zijn gekomen. En dat allemaal werkt door in dit boek. In je column schrijf je er zelf over... van ja, nu, nu ben ik een echte schrijver. En dan ineens vraag je je af, ja, maar is het wel... Fictie, want gaat dit boek niet gewoon over een belangrijke vraag... namelijk jezelf worden? Is dat niet wat al die mensen verbindt? Zo analyseer je je eigen boek. Ja, en ik denk dat ik nog een stapje verder ga. Uh, namelijk dat al de boeken die ik heb gemaakt... eigenlijk gaan over die vraag. Worden wie je bent. Ja, worden wie je bent, ja. Het, en dat is heel raar. Dat is een rare gewaarwording als je voor jezelf opeens constateert... dat dat misschien wel zo is. Want al die verhalen stonden op zichzelf. Ja. Die hadden niks met elkaar te maken. En ik had ook helemaal nooit bij het schrijven van die boeken het idee... ik ga nu een boek maken over hoe wordt iemand zichzelf. Helemaal niet. Ik was gegrepen door een bepaald verhaal wat ik tegenkwam... Uh, in mijn eigen leven of daarbuiten. Uh, en ik dacht, dan ga ik een, uh, dat, dat ga ik zo mooi mogelijk vertellen. Dat wil ik graag opschrijven. Maar nu, als ik erop terugkijk, zie ik dat er in al die boeken... wel degelijk gaat om hoe individuen... Uh, zich verhouden tot de groep waarin ze, ze verkeren... Dat kan zijn, zoals in het eerste boek, een communistische partij... of een communistisch milieu waarin je groot wordt. Geloof je dat wel of niet als kind? En als je dat doet, zoals de jongen doet... hoe ga je dan als je ouder wordt en je wordt geconfronteerd met het leven... met de werkelijkheid die daar haaks op staat of gespannen op staat? Hoe kom je dan bij jezelf, om het zo maar te noemen? Volgende boek ging het over een zwarte jongen in een wit Nederland... die zich moest afvragen of dat wel of niet belangrijk was... en waar die nou bij hoorde, bij het zwarte of bij het witte. Uh, Donderdagmiddagdochter gaat over mijzelf, opgevoed in een heel streng orthodox het milieu. Als je daar twijfels aan krijgt, wat ga je dan doen? Ben je dan... En als je je verzet, ben je dan jezelf? Of heb je dan nog altijd dat contrapunt nodig... waar tegen jij je afzet om je identiteit te bepalen? Is dat niet gek? En nu in dit boek is het weer een dochter die zich moet afvragen, wie ben ik? En wat laat ik mij gelegen liggen aan een moeder... die mij misschien niet kan loslaten? Voor die moeder geldt misschien wel hetzelfde. Wie ben ik als ik geen moeder ben? En waarom is dat? En dat ligt dan weer verborgen in de geschiedenissen van die mensen. Zoals jij net in je vraag al zei... ze dragen zoveel met zich mee... wat ze zelf waarschijnlijk helemaal niet weten. Hè? Wat is er weer gebeurd met de moeder van de moeder in dit boek? En dat wordt allemaal vaag. Komt dat in de loop van de geschiedenis dan naar boven? En dan blijken mensen dus om zichzelf te worden, zich te moeten... en dan moet ik al oppassen hoe ik het ga formuleren... zich te moeten losmaken of bevrijden van al die ballast die daar lag. Maar de vraag is of dat überhaupt mogelijk is in ons leven. Kun je je ooit losmaken van, van de plek Precies. of de omgeving waar je geboren bent? Dat is, Kun je ooit jezelf worden? Zul je ooit weten wat het dan inhoudt... en wat is dat eigenlijk jezelf? Precies. Dat, waar hebben we het dan over jezelf? Dat zijn de vragen. En dat Wel, zijn dus eigenlijk jouw vragen? Ja, dat zijn zeker ook mijn vragen. Dat, zijn dus de, dat is eigenlijk ook waar jouw leven dan over gaat, ja. vermoedelijk. Ja, ik denk dan soms ieders leven, maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Wat zijn de vragen die mij intrigeren, ja. je, je zei het al, want, want daar, ging, daar ging dan onder meer je, je vorige boek over... Ge, geboren in een zeer orthodoxe omgeving... Uh, opgegroeid tussen vrijgemaakt gereformeerden. Ja. Dat, is, dat is een van die vele vertakkingen die het geloof in Nederland kent. Mm -hmm. dat, dat is een omgeving vol, uh, vol schuld en boete... Uh, ja, dat zeg je goed. Uh, hoewel er ook verlossing en dankbaarheid in zit. Uh, dus het is ook maar waar je het accent wil uh, leggen. Maar er geeft meer het vrijgemaakte staande van oudsher onbekend... Uh, dat ze een zekere somberheid over zich hebben. In ieder geval dat de leer dat heeft. Mensen gaan er natuurlijk wel verschillend weer mee om. Maar de mens is geneigd tot het kwade. En, en daar, niet daar in je... staat tot enig goeds. Niet in staat tot enig goeds. Per ja, dat, definitie. Is de, dat is de formulering. Dat is een formulering. Ja, ik moet oppassen, want ik kan hier uren over praten. Maar uit de Heidelbergse Catechismus. Die bestaat uit 52 delen. En dan leerde je elke week eentje vanuit je hoofd. Een vraag en een antwoord. En in een van die uh, antwoorden komt dus die frase voor. De mens is geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goeds. En God ziet alles ook nog eens. Ja. Kijkt hij nog steeds mee, zonder dat hij. Uh... Ik bedoel, je bent een beetje vrijgekomen uit die omgeving. Je ja, hebt je niet een, meer dan een beetje hoor, want ik ben al vertrokken toen ik twintig was. Ik ben 54. Maar gaat het ooit weg, die omgeving waar, waarin je wordt bekeken... waarin er schuld is, waarin je, ja, waarin je toch door, door de grote macht op, op je vingers wordt gekeken? Uh, nou ja, nee, ja en nee. Ik bedoel, ik sta er echt wel heel anders tegenover... Uh, maar deels is dat misschien ratio en minder hoe je het ook voelt. Dat sluit ik niet uit. Uh, helemaal loskomen daarvan zal ik waarschijnlijk nooit. Uh, maar het godsbeeld zoals, zoals het daar was... is zeker niet meer mijn godsbeeld. Dat is milder geworden. Ja. Je, zo, niet, zo niet, ook, ook heel, heel... niet meer nauw omschreven. Ik vind alles wat je over God zegt eigenlijk al te veel... Want je kent hem niet. Precies, alles wat je over God zegt is, al, is niet God. Dan heb je het al veraardst en vermenselijkt. Precies, ja. Vertel eens iets over, over die omgeving waarin je opgroeide. Er is bijvoorbeeld één anekdote die in je vorige boek voorkomt. Dat ging over snoep. <laughs> ja. dat, dat, je, dat je niet mocht snoepen en dat de ja, maar neiging je, snoepen dat is, er toch was dat is wel een mooie anekdote en tegelijkertijd vertelt hij ook um, is hij ook een beetje verneukratief in die zin dat dat niet zo was dat in al in het algemeen, in de kerk waar ik groot werd... dat kinderen daar geen snoep mochten. Dat was niet zo. Mijn ouders vonden dat. Ik was de oudste kind. Uh, mijn ouders waren allebei onderwijzers. Of in ieder geval, mijn moeder was dat niet meer toen de kinderen kwamen... maar van professie waren ze dat. En blijkbaar vonden ze het een goed idee, een goed pedagogisch idee... om mij een bord op mijn nek te hangen en dat stond op geen snoep-AUB. Want ze vonden het niet goed dat mensen mij snoep gaven als kind... En dus liep je met dat bord, zodat dus iedereen kon zien... dat ze jou geen snoepje moesten aanbieden? Ja. ja. Ik weet niet of dat pedagogisch helemaal doordacht is. Ik denk dat het misschien wel op, wat op, valt af te dingen. Ja, hoe verstandig dat nou was. Maar dat, dat is maar, niet typerend voor de zeil waar nee, je Nee, daarom komt. zeg ik dat ook. Want het geldt natuurlijk ook... Eh, dat zei ik net ook, dat mensen verschillend kunnen reageren... op zo'n milieu. Hè, en, en ook verschillende karakters hebben. En op verschillende manieren in het leven staan. Dus het is niet zo dat alle mensen in zware kerken... ook zware mensen zijn. Of dat ze naar zo'n kerk toe gaan omdat ze zo zwaarmoedig zijn. Dat, dat hoor ik ook wel eens dat mensen dat denken. Maar niemand gaat ook naar die kerken toe. Je wordt daarin geboren. En in die kerken tref je alle mogelijke karakters aan. Er zijn mensen die heel relaxed en ontspannen leven. En er zijn mensen die heel zwaarmoedig zijn. Er zijn mensen die veel lachen en er zijn mensen die niet lachen. En er zijn mensen die heel streng zijn. En er zijn mensen die het allemaal met een korreltje zout nemen. Maar bij mij wordt het heel serieus genomen. Je bent ook besneden, las ik in het vorige boek. Ja, maar dat was uh, puur medisch. Dat had geen religieuze uh, betekenis. Maar voor, voor iemand die de hele dag de Bijbel leest... krijgt ja, het ik vanzelf me... toch een soort, soort ja. Bijbelse betekenis. Ook al is dat niet de aanleiding. Ja, dat was dan wel weer uh, opmerkelijk dat het mij weer moest overkomen. Ja. Maar het was niet zo dat, dat die hoek dat ineens... Uh, ook ook zo nee, oh, helemaal niet. werd toegepast? Nee, nee, nee. nee, want, nee. nee, nee, nee. nee. Ben, werd je het zwarte schaap van de familie toen je toen je, je los ging maken? Ja, dat is uh, familie opgevat als gezin in elk geval, zeker, ja. ja. Hoe ging dat? W werd je een dwarsse puber? Of, of ja, je, zeer. Je, wat, wat deed je dan? Nou, een paar, een paar dingen misschien... Uh, wij stemden natuurlijk allemaal, want de, de hele kerk stemde op één politieke partij. Het was een zuil in zichzelf. Ja, je had al de protestantse zuil, maar deze kerk, de geformeerd vrijgemaakte kerk... was nog weer een zuiltje binnen dat, die grotere zuil. Dus we hadden onze eigen krant, het Nederlands Dagblad, We hadden onze eigen politieke partij, het meer politiek verbond, GPV. En we hadden eigen scholen. Mijn vader was uh, directeur van een uh, geformeerd vrijgemaakte lagere school. Maar mijn verzet bestond er onder andere uit dat terwijl er beneden in de huiskamer een grote oranje posters, waar altijd oranje hing van het GPV, dat er op de zolderkamer, wat de mijne was, hingen posters van de PSP. Om mijn vader te jemmen. Uh, nou, dat is een dat voorbeeldje. Is de, dat, dat moet goed gewerkt hebben. Ja, dienstweigeren was ook een goed idee. Heb ik ook gedaan. Uh, maar ik lag eigenlijk gewoon alles al, overal over dwars. Het past ook wel bij de tijd. Dat was natuurlijk de tijd dat iedereen zich aan het bevrijden was. Nee, want het was eigenlijk twintig jaar daarna. Of 30 jaar daarna. Alles gebeurt ook 30 jaar later in, die, in dat milieu. Het waren mijn jaren 60 of 70, maar ze speelden zich later af. Oh ja, ik zie het, als, ik zie het als, een, als, een, als een lange periode die, die nog lang heeft doorgemaakt. Ja, dat is misschien ook wel zo, maar ten opzichte van de grote geformeerde kerk... die wij de synodale kerk noemden... Uh, die waren al twintig jaar daarvoor door een proces gegaan... waarbij dat allemaal was losgekomen. En wij waren nog een laatste bastion. Daar verandert nu ook van alles. Die kerk is onherkenbaar aan het veranderen. Wat, wat was je voornaamste ergernis binnen dat geloven? Wat was de eerste nou, reden je waarom ik... je ging schoppen? Uh, ja, het begint met hele concrete dingen. Uh, popmuziek was heel belangrijk... Vind ik nu een beetje vreemd, want ik ben eigenlijk weer helemaal terug... naar de klassieke muziek, al heel lang. Uh, mijn ouders waren heel erg van de klassieke muziek. Mijn vader speelde piano en orgel, ook in de kerk. Mijn moeder zong Sopraan, uh... Alle kinderen moesten ook een instrument bespelen. En ik was toen ik 12, 13 werd... op een gegeven moment gegrepen door... Uh, het geweldige oeuvre van Rob de Nijs en vader Abraham. En dat ging dan langzamerhand... werd dat natuurlijk steeds uh, ernstiger. Alba en Queen. En toen kwam het via Led Zeppelin en uh, Queen En de symfonische rock kwam ik uiteindelijk uit... bij de uh, Clash en uh, nou ja, punkachtige toestanden. Nou, dat was gewoon verboden. En dat vond ik afschuwelijk dat het verboden was. Dat... Literatuur leidde ook tot uh, conflicten. Wat mag je wel en niet lezen? Mocht niet naar de film. Maar uiteindelijk wordt het dan één groot. Mag niet naar de kroeg. Uh, de vrienden met wie je omgaat zijn niet oké. Okay. Uh, bij... tot, tot je denkt, ach, ach flikker op, ik doe het op mijn eigen manier. Ja, later heb ik gedacht, eigenlijk pas kort... dat ik dat voor mezelf goed heb geformuleerd. Het ging natuurlijk niet over al die dingetjes eigenlijk. Ja, ook wel. Spijkerboeken mochten trouwens ook niet... Maar uiteindelijk ging het denk ik om de vraag... en dat is ook veel serieuzer... Uh, mag ik zijn wie ik ben? En zijn de vragen die mij opkomen... Uh, kan ik die hardop stellen? Uh, en dat was natuurlijk niet zo. Niet alleen thuis, het gold natuurlijk groter op school en in de kerk ook. Waardoor je het gevoel krijgt dat datgene... wat je eigenlijk in je onbevangenheid als kind of als puber... Uh, eerst nog prepuber, uh, in je opkomt, dat dat geen plaats mag hebben. Dat is heel beklemmend als je je niet mag ontwikkelen. Als ja, ik dat denk dat dat het uiteindelijk is. En dan ga je schoppen tegen alles... wat, wat er aan belemmeringen wordt opgeworpen. Maar je viel niet van het geloof af. Je hebt God niet helemaal afgezworen in die tijd. Uh, nou, nee. Maar dat vind ik achteraf zien heel moeilijk te, te bepalen. Wat is er dan... Wat is dan geloof? Wat is er echt aan het geloof van een kind op die leeftijd? Wat zijn je eigen overtuigingen? Of wat is datgene wat je hebt meegekregen? Uh, God had in ieder geval een hele negatieve betekenis voor mij. Er is een tijd geweest dat ik wel in God geloofde... maar dat het geloof inhield dat ik dan naar de hel zou gaan. Daar was ik van overtuigd. Op grond van al die ondeugden uh, die ik bedreef. Het opperwezen was niet je vriend? Nee, precies. Dus het was een opperwezen... Daar twijfel ik dan niet aan, maar het was geen eh, plezierig eh, wezen. Geen prettige gegeven dat hij er was? Nee, precies. Maar je, je bent als, als student voor het eerst naar Oost-Europa gegaan... En, en op een zeker ogenblik ook om daar bijbels naartoe te smokkelen. Mm -hmm. Ja. Dat, dat vind, ik, vind ik trouwens een prachtige gedachte dat je dan, dat je dan bijbels naar het Oostblok gaat, gaat smokkelen. Ja, ik kan het iedereen aanbevelen, maar het kan niet meer. Want het Oostblok is er niet meer. Maar het maar Oostblok... was wel een plek op de wereld waar je bijbels naartoe kunt smokkelen. Maar nou, ja, lijkt me meteen gevaarlijk tegen. Noord-Korea is dan nog een, een van de weinige opties, hè? Daar ben ik wel geweest, maar zonder bijbels. Waarom, waarom deden jullie dat? Nou, dat vind ik... Kijk, dat was tijdens mijn studie aan de Evangelische School voor Journalistiek. Uh, dat lag een beetje in het verlengde van de wereld waar ik uit vandaan kwam. Maar was al wel wat ruimer. En daar had ik twee vrienden. beide van een het vrijgemaakte huizen. Eentje heette Arie Slop, Dus die naam is inmiddels uh, wat de moet, nogal bekend geworden. De uh, en het was, ik, ik kan me niet herinneren zeg maar, hoe dat is gebeurd. Eén van ons drieën heeft contact gehad met de organisatie die dat namens die kerk organiseerde en heeft dat voorgesteld, maar ik weet niet meer van wie dat gekomen is. Niet van mij, maar van Arie of van Hugo, dat was de ander. En het was natuurlijk sowieso een heel avontuurlijk iets, uh, waarmee ik niet probeer weg te praten hoor. Dat ging over Bijbels, uh, maar ik denk niet dat dat van onze kant was het vanzelfsprekend dat je dat zou kunnen doen. Het was niet een heel idioot idee om bijbels te gaan smokkelen. Nee, want je zat in een, in een hele christelijke omgeving... waarin dat eigenlijk, ja, dat deden wij. Ik bedoel, dat gebeurde. Niet iedereen deed dat, maar dat dat, dat gebeurde, wisten wij. Jullie hadden ook het idee dat je daar mensen mee hielp. Ja, dat denk Misschien ik. deden jullie dat ook wel. Trouwens. Ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds heel goed uh, te verdedigen. Al was er iets, volgens mij, in de lectuur die we hebben bezorgd... die ik misschien niet meer zou willen verdedigen... waren dan geen bijbels, maar geschriften daaromheen. Maar ik denk dat... Uh, Elke samenleving die het mensen verbiedt... om de boeken te lezen die ze willen lezen... en dan zeker zulke belangrijke beschouwelijke boeken als de Bijbel... dat zo'n samenleving het verdient om uitgedaagd te worden... door jongens die uh, met oude opels uh, gaan smokkelen. Dus je had ook het oeuvre van één rent kunnen brengen... of een, of een andere rent Ja, een die... rent uh, zou ik, denk ik, niemand willen aanbevelen, maar... Nee, maar en... goed, een boek dat ze daar normaal niet te, te lezen vast, zouden zeker. Ja, zeker. Ik heb... Ik heb uh, dat, dat is het vervolg hierop eigenlijk... een tijd lang veel met Oost-Europa bezig gehouden. En er bestond natuurlijk ook een traditie van de Samizdat en van clandestien uh, verkeer tussen Oost en West... als het ging om literatuur, hè, zowel uh, nieuwe als oude literatuur. En ik denk dat, dat je, wat mij betreft, valt dat in hetzelfde, of bijna in dezelfde categorie. Niet helemaal. Dat is uh, een, een belangrijk moment geweest in jouw journalistieke loopbaan... omdat je daarmee een, een Oost-Europa geïnteresseerder werd... en later werd dat uh, jouw specialisatie. Je hebt heel lang vanuit Praag uh, gewerkt. En dat is ook een, een beetje het begin geweest van jouw literaire ambities... omdat nou je daar ja, verhalen tegenkwam. Ja, dat uh, is niet helemaal waar... want zoals veel pubers begonnen mijn literaire ambities daar... Toen al? Ja, ik, ik, e eerst schreef ik al sowieso de schoolkant vol op de middelbare school. Uh, maar daarnaast schreef ik als een waanzinnige gedichtjes. Ik zeg nu gedichtjes, maar ze waren niet zo lullig eigenlijk. En ik heb ze ook wel gepubliceerd. Uh, niet alleen toen ik 15, 16 was. Toen ook wel, maar ook daarna nog literaire tijdschriften. En dat is langzamerhand toen een beetje weggecijpeld. Maar dat heeft er altijd in gelegen. Ik wil, ik wil even een grote stap maken. Want na, naar je vorige boek, Donderdagmiddag, dochter, je zei al, dat het een autobiografisch verhaal. Dat, dat gaat over het, uh, het, het verlies van een dochter nog voor ze geboren is. Mm -hmm. de, de artsen die vertellen dat het uh, niet levensvatbaar is... dat het maar een paar uur zal leven. Omdat het kindje geen nieren heeft. En Zonder nieren dan, dan red je het niet. Een heel dramatisch en, en uh, droevig gegeven natuurlijk dat je ook op indringende wijze beschrijft in dat, in dat boek. Wat, wat er in de nasleep daar, daarna gebeurde... tussen jou en jouw toenmalige echtgenoten... dat is eigenlijk het, het grote gegeven van het boek. Waar toch dat geloof weer erin komt. Zeker. Namelijk, hoe, hoe ga je hiermee om en wat betekent dat geloof... als je zoiets dramatisch meemaakt. Mm -hmm. Allereerst voor jouzelf Welke rol speelde het geloof toen voor jou in, in die moeilijke periode? Eh, niet zo'n grote rol... Want dat geloof stond al een beetje in de pauzestand, zeg maar. Dus je was gelovig, maar niet heel erg. Ja, kijk, ik weet nooit of, hoe je dat soort dingen moet uitdrukken. Het is geen schaal van gelovig zijn. Ik denk dat iemand die... Uh gaat twijfelen aan dingen of niet meer zeker weet hoe die, hoe die dingen moet interpreteren. Uh, die zegt dan, ik geloof dat allemaal niet meer zo erg meer, Dus dan ga je op de schaal, ga je terug. Maar intussen kan je dat natuurlijk nog wel heel belangrijk voor je zijn... dat je dat niet meer weet. Dan is het nog steeds iets heel belangrijks in je leven. Uh, dus wat dat betreft was het nog steeds denk ik wel belangrijk voor me. Maar ik had niet meer de zekerheden die er waren... Dat was al voordat uh, Evie, zo heette onze dochter, uh, kwam en ging in een hele korte tijd. Dus het geloof speelde bij mij in de verwerking van het verlies van het kind niet zo'n grote rol. Ik beschrijf ook hoe, we hadden een beeldhouwer die voor onze steen had gemaakt die we op het graf zetten. En ik moest hem samen met hem, moest ik die steen aanbrengen. Of hij moest hem aanbrengen, ik moest hem vasthouden. En hij vroeg mij plomp verloren of ik boos was op God. Ik had het volgens mij nooit over God gehad of over het geloof. En toen zei ik van, nee, ik, denk, ik ben niet boos op God. Ik stel hem niet verantwoordelijk. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft, bij wijze van spreken. Maar dat betekende ook wel dat God dus... als hij op zo'n moment in je leven, zo'n dramatisch moment... geen rol speelt of niet verantwoordelijk is... dat de vraag is, maar wanneer dan wel? Of hoe dan wel? En dat was voor mij een vraag. Ik bedoel ik had er geen antwoord op, maar hij stond op afstand. En, en dat werd door de dood van Evi, wat zal ik zeggen, niet minder... He, misschien meer, maar het was niet een breuk. Dat had het natuurlijk makkelijk kunnen zijn. Een dramatische gebeurtenis, dat, dat, dat het leven onrechtvaardig voor je is. Dan kan je natuurlijk makkelijk denken, ach, dat, dat geloof. Ik heb er ook niks aan, of ik geloof ja, ja, niet dat had zeker wel gekund, maar ik was toch al in een, in een glijvlucht. Het was toch al niet meer zo, zo stevig. Ja, of niet meer zo orthodox. Ik moest wel nadenken, maar dat heb ik in de rest van mijn leven... ben ik dat ook blijven doen, uh, wat ik daarover dacht. Maar het was geen grote schok. Om, het was niet zo dat ik veronderstelde tot die tijd... dat ik nooit door onheil zou worden getroffen in mijn leven. Dus het was voor mij niet zo van, nou, hoe kan dat nou dat er een kind doodgaat? Maar ik trouwens ook als mensen dat wel hebben raar vindt als ze dat denken, want je hoeft maar om je heen te kijken... om te zien dat dat wel eens gebeurt in het leven. Dat, dat het leven niet, niet eerlijk, mooi mm -hmm. of rechtvaardig is. Ja. Je, je ging met je vrouw naar New York... en jullie, jullie gingen uit eten en, en tussen twee gangen in... G ontspond zich een gesprek... en dat, dat was eigenlijk een, een, een gigantisch keerpunt... in, in jullie beide levens. Ja, het was Washington. Washington maar maakt niet was het. Uit, waar okay. waren eerst in New York geweest... Uh, maar het was Washington en het was niet een dramatisch keerpunt. Eigenlijk geef ik je hetzelfde antwoord als op de vorige vraag. Het bevestigde iets wat al gaande was. Die afstand tussen jullie was al... Het was uitgestaan. wel een dramatisch moment, omdat je bekreeg uh, ruzie... over de rol van het geloof rond de dood van dat kind. Maar uh, dat dat gebeurde was natuurlijk niet toevallig. Hij kwam niet uit de lucht vallen... Het was geen keerpunt. Het, het was, was een, iets dat er het was een dramatische uiting van iets wat, er, wat leefde tussen ons. Het verschil dat daarin zat, want, want jij zei dat geloof... dat was voor mij eigenlijk al naar de achtergrond... en op dat moment speelde het niet zo'n grote rol... en als het dan niet een rol speelt, wanneer dan wel? Mm -hmm. Voor jouw vrouw was dat wel zo. Speelde het geloof wel een rol in de verwerking? Ja. Hoe ging zij daarmee om? Welke rol speelde dat geloof? Nou, ik vind het. Uh... Ingewikkeld om dat voor iemand anders uh, te formuleren. Dat en wat begrijp ik, ik. Want ik denk dat alles wat ik nu ga zeggen... Uh, niet is zoals zij het zou zeggen. Dus, dus het is maar de vraag of ik dat wel goed kan vangen. Wel goed kan zeggen. Ik kan dat, dat is één kant van een echtelijke ruzie. Ja, zeker. Ja. Dat is één van de redenen waarom je elkaar kwijtraakt... is omdat je elkaar niet verstaat en niet meer begrijpt. Ik kan wel vertellen hoe ik het heb gehoord en begrepen... Uh, en, en er zijn natuurlijk dingen gewoon gebeurd. En je hebt het ook opgeschreven? Ik heb het ook opgeschreven. Ja, nee, ik mag het er ook wel over vertellen. Ik heb dat in het bijzijn van haar eerder ook wel gedaan. Maar we zijn inmiddels gescheiden. Dat is weer een ander uh, element. Wat mij ook wat terughoudend doet zijn, hoor, meer dan voorheen. Dat vind ik gewoon lastig, omdat ik praat over iemand anders. Dat wil ik eigenlijk zo weinig mogelijk doen. Maar ze kwam terecht, laat ik het zo formuleren... bij de Pinkstergemeente. En dat is een, evangelische, een deel van de evangelische type protestantisme... waarin sterk geloof heerst dat je de werkelijkheid kunt beïnvloeden... Of jij niet, God kan dat, maar jij kan door op de juiste manier te bidden... kan jij weer God beïnvloeden. En daardoor kun je dingen om je heen eh, beïnvloeden. Dus ook eventueel de naderende dood van iemand. En ze doen ook aan gebedsgenezing om die reden. En met terugwerkende kracht, want het kind was al lang en breed overleden... kwam zij tot de conclusie dat wanneer wij misschien op de juiste manier hadden gebeden... dat we dan de dood van het kind hadden kunnen voorkomen... Misschien hè. Ze zegt niet dat had gebeurd, maar dat had misschien gekund. We hebben het niet eens geprobeerd. Dat vond ze achteraf gezien uh, niet slim. Een uiting van schuldgevoel. Nou, ik weet, niet, ja, dat's, ik weet niet of schuldgevoel het juiste woord is. Het is meer dat je tot de conclusie komt: het werkt zo. Of het had zo kunnen werken, maar ik heb het nooit gedaan, want ik wist het niet. Dat kan je schuldgevoel opleveren, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan ook zeggen. Nou, maar ik wist het niet. Dus toen... Dus mij valt niks te verwijten. Ja, dat weet ik niet. Dus of dat schuldgevoel was. Het was meer. Maar het voortschrijdend inzicht was. was als we beter hadden gebeden. En, ja. en, en dieper uit ons hart hadden gebeden. Mm -hmm. dan, dan was dit wellicht goed gekomen. Ja, wellicht. Ja. wellicht. Maar en ik verstond het dan ook nog zo. Eh, en volgens mij hebben we daar later ook nog wel meningsverschil over gehad. of ik dat wel goed had begrepen. dat zij bedoelde te zeggen. zo heb ik het in ieder geval gehoord. dat we dat niet hadden gedaan. Dat juiste bidden. omdat ik dat niet zou hebben gewild omdat uh, jij al van het geloof van de orthodoxie Ja, zeker vanuit, aan het vanuit dat perspectief, vanuit de Pinkstergemeente, was ik al uh, hopeloos uh, ver weg, ja. En dat ervoer ik als een, dat ik als een beschuldiging. Het heeft misschien meer te maken met het feit dat ik ook uit een milieu kom... waarin de mens inderdaad heel veel schuld heeft. Waar we het in het begin even over hadden. Zodat ik ook snel daar eh, door getwikkeld word, door dat idee. Dus ik had het gevoel dat ik de schuld in de schoenen geschoven kreeg... van de dood van een kind. Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat als je dan vrij bent gekomen van een... Van een Jeugd waarin schuld altijd een rol speelt. Dat je daar gevoelig voor bent. En als je dan een kind verliest samen. En er toch een, een, een gevoeld verwijt tussenin komt te staan. Mm -hmm. dat, dat, dat het heel gevoelig ligt voor jou. Dat, dat, dat het jou furieus moet hebben gemaakt. Of verdrietig of wat dan ook. Ja, beide. En het is natuurlijk vaak zo dat boosheid, furie... Uh, voortkomt uit gekwetstheid of uit, uh, uit, uit verdriet. Dus nee, ik ben daar zeer door geraakt, ja. Maar de God voor haar net zo goed. Hè, dat is niet zo dat de een geraakt was en de ander niet. Het is, het is alleen een soort. Het is hopeloos omdat je zo tegenover elkaar komt te staan, juist in datgene wat je het meest kwetsbaar maakt. Verwijt je het jezelf dat je daar zo boos over werd? Nu? Uh, nee. Nee, in zoverre dat ik denk dat het euh, beter zou zijn geweest om daar niet heel boos over te worden. Maar ik verwijt het mezelf niet, want ik ff, begrijp welke zenuw daar werd geraakt. Maar het was beter geweest om dat niet te doen, vind je nu? Nou, zelfs dat vraag ik me af. Het is ook al lang geleden, dus het, het is ook een beetje. Dat speelt ook een rol. Dat je ook denkt, nou ja, god, het is zo gegaan. Ik moet het dan inderdaad ook weer terughalen. Hoe verliep dat dan precies? Hè? Dat weet ik niet eens. Van minuut tot minuut. Welke keuzes had ik? <laughs> maar, maar je, met je... hebt natuurlijk altijd de keuze om niet boos te worden... en te proberen te begrijpen. Dat is wel wat ik in de loop van de jaren probeer... waarvan ik niet zal beweren dat ik altijd in slaag. Maar wat, wat beweegt nou de ander om zoiets te zeggen... waarvan jij denkt dat het complete waanzin is... of dat het een beschuldiging is... terwijl het niet als beschuldiging bedoeld is? Kan, je dat, kan ik dat ook begrijpen? Want als jij zou zeggen dat het complete waanzin is, dan ben je zelf ook weer orthodox. Ja, dat is ook zeker. Dan, dan leer je ook weer de les. Wat ik wel eens heb teruggehoord, ja. En niet een onrechte. Ja, nee, dat is zo. De stelligheid waarmee je, uh, je, zeg ik, maar ik moet zeggen, ik dan het denken van iemand anders afwijs, is een stelligheid die mensen die mijn verleden kennen heel goed kunnen plaatsen. Ja. Dat is dezelfde stelligheid van mijn vader, die vond dat ik allemaal waanzinnige dingen deed. En dezelfde stelligheid van, van tal van uh, verlichte atheïsten... die oordelen over de orthodoxe gelovigen. Absoluut, ja. Die, die, die daar natuurlijk ook, ook uh, ja. anderen de les lezen... en denken dat ze dat allemaal weten. Ja, absoluut. Dus, dat, dat is ze... een van de grote kwalen, denk ik. Ook dus niet hè, van mij ook. Hè. Dus ik leg dat niet neer bij, uh, alleen maar bij anderen... maar van onze uh, samenleving, denk ik. Maar misschien is dat wel altijd zo geweest... en is dat universeel, is dat hoort dat bij de mens dat we zo'n moeilijk perspectief van een ander kunnen invoelen... of zelfs geïnteresseerd erin kunnen zijn. Het is wel een heel mooi streven om het niet te doen. Ik vraag me af ja. of iemand dat echt kan. Of je echt Andermans standpunt je kunt, nou ja, kunt inleven en, en begrijpen... en serieus nemen of, of dat ooit ben... echt mogelijk is. Ik denk dat het zeker zo is uh, dat er gradaties zijn. Hè, dus dat de een dat veel beter kan dan de ander... Ik denk ook dat het te maken kan hebben met uh, hoe zeker je bent in jezelf. Waarbij, waarbij ik niet bedoel de arrogante vorm van zelfverzekerd zijn. Eerder een soort veiligheid. Dat je ook mag falen. Dat je fouten kunt maken. Dus dat je ook niet hoeft te verdedigen. Wanneer iemand anders is, anders denkt dan jij. Dat je niet van je van je sokken wordt geblazen, omdat iemand anders een standpunt heeft... wat niet het jouwe is. Maar dat je je eerst gewoon kunt vragen, oh, maar hoe kom je daar dan bij? En waar komt dat dan vandaan? En dat je vragen kunt stellen in plaats van kan um, Dus ik denk dat je dat zelfs tot op hoogte kan leren... en dat sommige mensen dat ook meer in zich hebben. Misschien zijn ze wel met een gevoel van veiligheid in zichzelf... veel meer groot geworden dan anderen. Dat kan daar een rol spelen. Is dat ook wat sindsdien het streven is in jouw journalistieke werk? Ja, ik denk dat terwijl we zitten te praten, denk ik het is niet toevallig dat we hier terechtkomen. Want het zit en denk ik in dit boek, en het zit ook in mijn eh, columns. Of in ieder geval is het mijn ambitie dat het daarin zit. Om altijd elk standpunt te overwegen om serieus te nemen en niet te snel te oordelen. Ja, maar als uiteindelijk, jij zo... uiteindelijk neem je wel een standpunt in. Ja, als jij het zo formuleert, dan denk ik... dat klinkt ook wel heel, heel vroom het. en braaf. Hè? Nee, zo is het niet. Zo is het ook weer niet. En het hangt ook echt wel van het onderwerp af. Er zijn ook wel dingen waarvan ik... Echt wel van tevoren weet van, nou, ik vind dit en ik ga dat ook zeggen. Maar als manier van denken en als een manier van in het publieke uh, leven staan, via columns en andere manieren, vind ik het zeker uh, mijn modus, ja. Of de modus die ik zou, die ik nastreef. Om niet een dominee te worden. Ja, dominee in de slechte zin van het woord. En zo, zo heb ik ze natuurlijk vroeger ook uh, gekend. Die, die alleen maar zenden, hè, die het al weten en het iets moeten verkondigen uh, enzovoorts. Uh, dus ook kijken of je voor jezelf de argumenten van een ander... Uh, of je eigenlijk wel iets er tegenin kunt brengen. Of dat je alleen maar inderdaad, gevoelsmatig meteen in de gaten hebt van het is allemaal flauwekul. Ik, ik wuif het allemaal weg. Mensen zijn niet goed wijs allemaal. Het is het toch ook heel onwaarschijnlijk dat iedereen niet goed wijs is steeds. Als iedereen anders denkt dan jijzelf, bedoel je? Ja. Ja, dat, dat is waar. Maar de, wanneer, ik vind het wel interessant, dat je, want je zei, je werd natuurlijk heel erg gekwetst. Je vrouw die zegt, ja, misschien als we, als we beter hadden gebeden, als we geloviger waren geweest, dan hadden we dit kunnen voorkomen. En voor jou voelde dat als een, als een enorme belediging, als, als een enorme pijn. En je jeugd kwam terug en, en er, daar zat zoveel woede, zei je. Mm -hmm. Wat was het moment dat, dat, dat je dat ineens anders kon bekijken. Want ja, het is dus het dat is een proces ineens... van jaren geweest. En daar heeft zelfs... Uh, therapie ook een rol in gespeeld. Nou, ik zeg zelfs, ik vind het helemaal niet erg. Therapie kan voor heel veel mensen goed doen. En het is ook heel, heel lekker en luxe... als je iemand hebt die heel erg geïnteresseerd is... in jou gedurende dat uur dat je daarvoor betaalt. Uh, maar dat, dat is een lang proces geweest. Die, maar die, er is een therapeut geweest... dat, is, dat heb ik ook wel beschreven in Donnermiddag Dochter... die mij inderdaad liet zien... De reflexen die jij hebt en de reactie die jij hebt... die zijn precies dezelfde van die mensen waar je zelf zo'n hekel aan hebt. Maar dat is ook de omgeving waar je bent grootgebracht. Dus dat zijn de reacties Tuurlijk. die je kent. Het is, het, is, het is niet verwonderlijk dat je dat in je draagt. Misschien, één, doet iedereen het al. En twee, was het, was het datgene waar ik mee groot ben geworden. Wij, waren, wij hadden de ware leer en andere mensen hadden dat niet. En nou moesten we hen dat gaan verkondigen. Hoe was het om dat op te schrijven, dat verhaal? Van je vorige boek, mm -hmm. Donderdagmiddagdochter. Met, met dat, bijvoorbeeld die scène van, van een, een babykamer... waar al een doodskistje staat, voor het geval het kind er komt. Dat, dat zijn momenten die, moet, die moeten zo gruwelijk zijn geweest. Hoe, hoe, hoe, hoe is dat gelukt om dat op te schrijven? Uh, ook dat is wel weer lang geleden, maar... Ik weet nog wel, ik heb een keer bij een borrel van het Parool... waar ik gewerkt heb voordat ik bij Trouw werkte... naast AFT van de Heide gezeten. Dit was trouwens voor Tonio hoor. Uh, maar die zei toen tegen mij, omdat heel veel, veel van zijn boeken... gaan natuurlijk ook over waar hij vandaan kwam, inclusief alle, alle narigheid. En hij zei, ik heb gemerkt, je schrijft het niet van je af. Je schrijft het naar je toe. Dus in plaats van dat je er vanaf bent, komt het nog weer dichterbij. En dat was mijn ervaring bij het schrijven ook wel... Uh, dus ik heb dat toen erg uh, beaamd toen hij mij dat vertelde. Uh, dus het was in zekere zin zwaar om dat weer op te schrijven. En toch heeft het volgens mij nadien, maar er is misschien wat tijd overheen gegaan... wel degelijk een soort bevrijdend effect gehad. Omdat de, soort, uh, de zwaarte eraf ging toen het één keer op papier stond. Het kwam ook omdat ik er lezingen over ging houden. Of werd geïnterviewd. Dus ik ging opeens uh, voortdurend praten over hoe, hoe dat kind dan was gestorven. Wat dat was, had betekend enzovoorts. En als je dat uh, vaak, vaker doet, wordt het juist niet meer herbeleven. Wordt het een soort... Uh, ik wil niet beweren dat het afstandelijk wordt. Maar je kan het makkelijker formuleren. Je hoeft het niet, niet meer te herbeleven. Want dat heb je al een keer heel grondig gedaan door het op te schrijven. Ik denk dat dat het is. Dan is dit boek een makkelijker opgave. Want dit is allemaal lekker fictie, wat je dit keer hebt gedaan. Uh, in die zin was het een uh, gemakkelijker opgave, ja. Omdat het niet mijn eigen leven betrof. Of niet op dezelfde manier. En niet zo'n dramatisch gegeven had als het ging om mijn, mijzelf. Hè. Dit heeft ja. wel een dramatisch gegeven, maar ik heb natuurlijk ja. niet... Uh, een moeder gehad die verdween op het moment uh, dat er een kind geboren werd... of iets dergelijks. Dat streven wat je net vertelde over jouw journalistieke werk... niet te snel oordelen over iemand... niet te snel denken dat je, dat je het wel begrijpt... of dat jouw standpunt beter is... dat, dat is heel erg gelukt om je dat, dat in die romanpersonages uh, te laten gebeuren. Om die mensen allemaal toch in zekere zin begrijpelijk te maken... in zekere zin gelijk te geven, ook al zijn ze onredelijk... ook al zijn ze onaardig... Je doet het met empathie. Je kunt, je kunt zelfs van iemand die zo'n beetje de ultieme klootzak is... kun je toch een, een sympathiek en begrijpelijk wezen maken. Nou ja, als mij dat gelukt is, dan ben ik daar heel gelukkig mee. Want dat was wel mijn idee. Want je, je hebt een, een, een boek geschreven... Uh, het, het klopt wel, maar het deugt niet. Mm -hmm. Met interviews over de financiële sector. Ja. Dat, dat komt hier ook in voor, vanwege een van de personages... die Ja, dat ja, dus heb ik later ook gedacht, niet helemaal toevallig... Dat je, dat je zo'n bankier bent gaan ik, schetsen. Ja, ja precies. Ja. Ik moest iemand een baan geven. Dus die heb ik de baan gegeven dat hij bij de bank werkt. En in die tijd hield ik me inderdaad ook met dat onderwerp wel bezig. Ja. En je maakte dan ook nog een, een, een narcistische man zonder empathie van. Dol op zichzelf, niet op anderen. Ja. Hij kan voor zichzelf prima goed praten. Hij is eigenlijk een soort psychopaat. Dus je, dus, dus je maakt het wel moeilijk voor jezelf om die man te begrijpen. Het is eigenlijk alsof je je eigen ergernis tegemoet bent getreden. Ja, ik denk dat ik dus ook bij de andere personen... dat heb ik geprobeerd. En eh, ze zijn allemaal... staan ze in zekere zin ver van me af. Niet omdat het klootzakken zijn en omdat ik zo'n leuk vent ben... maar in, in hun werk en de manier waarop ze in het leven staan. Het zijn geen, wat zal ik zeggen, kunstminnende eh, intellectuelen of zo. Hè. Het zijn, zijn betrekkelijk... Eh, ja... Vierkante, eenvoudig uh, uh, mensen eigenlijk. Maar dat klopt al niet. Hè? Want mensen zijn niet eenvoudig. Dat zit ook in dit boek. Ze hebben allemaal juist hun complexe uh, beweegredenen en, en achtergronden. En ik denk dat ik in het geval van deze jongen, Wilco uh, heet hij uh, gewoon zelf heb geprobeerd te bedenken, waarom is die zo? Waar komt die vandaan? Ik weet trouwens niet of ik die vraag heb beantwoord. Dat is denk ik niet helemaal zo. Ik, je schetst het. Of ik heb het geschetst door zijn ouder milieu ook daar deels in op te nemen. Door gewoon te fantaseren wie zou zo iemand kunnen zijn? Hoe zou dat kunnen werken? Waar zou die vandaan kunnen komen? Ja. Door gewoon daarmee door gewoon aan de haal te gaan. Dat verhaal het zichzelf te laten vertellen bijna. Ja. Het is wel interessant omdat je, als je met iemand meegroeit... Dan... Dan, dan begin je ook zijn manier van denken te doorkomen. Maar ik weet ook niet of het zo'n klootzak is eigenlijk. Hè? Nee? Uh, het is ook onmacht. Het is ook maar een baan. Hij moet ook Hij een uur had uur betalen. eigenlijk iets anders gewild. Hè? Hij heeft een oudere broer die hem eigenlijk wel een beetje geïnspireerd heeft... maar die veel verder is gekomen. Die werkt in Amerika. Die ziet hij eigenlijk nooit meer. Die, die heeft het gemaakt. Deze jongen eigenlijk niet. Dat weet hij ook zelf wel. Hij, hij, is, hij voldoet eigenlijk niet aan zijn eigen maatstaf. Hij onder, onderdrukt dat wel, euh, zoals we dat misschien allemaal doen. En hij zit natuurlijk in een omgeving waarin je wordt meegenomen... maar uiteindelijk wil hij daar ook weg... Maar het komt ook omdat hij vermoedt dat hij zelf ontslagen gaat worden. En terwijl hij tot die tijd andere mensen moet ontslaan. Hij moet heel veel mensen eruit gooien. Dan moet er moeten er mensen ontslagen worden. Hij voert uh, nou, tien van die gesprekken per dag. Ja. En daar is hij ook goed in. Mensen mm -hmm. even snel de deur wijzen. En dan op een dag voelt hij natuurlijk wel dat beltje hangen van... shit, ik ben de volgende. Ja. Als, als ik het allemaal heb en gedaan. Als die mensen zijn ontslagen, dan is, het, uh, geen, is er geen ruimte meer voor de ontslagers. En zo gaat het ook vaak, toch? Ik denk het wel. Een gezin, want, want daar gaat het uiteindelijk over. Wat, wat, wat betekent een gezin nog eigenlijk? Want, want jij komt uit een gezin waar je heel hard tegen geschopt hebt... en, en vandaan ja. wilde. Mm -hmm. Je werd deel van een gezin dat, dat, dat gespleten werd. Deels, ja. deels door, door verdriet. Deels door religie door, en door andere dingen natuurlijk. Ja. De, het is voor ja, jou, ik ja. wel, een moeilijk, moeilijk thema geworden. Gezin. Wat ja. is het eigenlijk, een gezin? Ja, dat vrees ik ook. Ja. Uh... Nou, aan de ene kant, ik denk zelf dat het gezin... waarom komt het ook terug weer in dit boek... toch de kleinste eenheid is in het leven van ons... waarin zich eigenlijk het hele leven in als een glorie... en in als een treurigheid zich afwikkelt. Alles vind je daarin terug. De interactie tussen mensen is daar zo sterk. Liefde, teleurstelling, afscheid, hoop, verzoening... Uh, dat tussen mensen die zo dicht op elkaar zitten... Uh, gebeurt daar in het klein wat in de hele wereld, in het groot, ook gebeurt. Dus dat vind ik sowieso waarom het gezin intrigerend is. Uh, het gezin waar ik zelf uit kon, was voor mij een gevangenis. Maar niet omdat het een gezin was. Het had meer te maken met... Uh, de manier van denken. Ja, uh, maar het is wel opvallend, er waren vier, ik heb vier broers... en ze waren alle vier bij de presentatie van dit boek. Dat vond ik heel mooi, dat was denk ik ook voor het eerst... dat ze er alle vier waren. Um, en ik, ik heb ook twee zussen, eentje woont in Amerika... dus die, die was er niet en de andere kon niet komen. Maar de score was met vier broers al vrij hoog. Dus het zijn zeven kinderen en, en, ja. en er zijn er nog meer geweest. Ja, er zijn er tien geweest en er drie overleden. Alle drie op jonge leeftijd een tweeling heel snel na de geboorte en een jongen na anderhalve week. Daar weet ik iets meer van. Ik ben de oudste. Ik was er ook al voor die tweeling. Dus ik ben de oudste eigenlijk van tien. Maar we hebben onszelf wel eens verbaasd als kinderen... omdat we toch wel allemaal natuurlijk in diezelfde benauwdheid zijn groot geworden... en ook de meeste van ons daaruit zijn weggegaan... waarom wij niet veel meer een bondgenootschap waren als kinderen onderling... dan we in werkelijkheid waren. Want dat was eigenlijk niet zo. Uh, en pas nu, nu we allemaal veel ouder zijn... Uh, begint dat tot op zekere hoogte te groeien. Nu pas ja. is dat bondgenootschap er. En dat had kunnen helpen natuurlijk destijds. Ja, maar blijkbaar moest iedereen zijn eigen gevecht voeren... op zijn eigen manier. Maar het leeftijdsschil is ook groot. Hè? Want tussen mij en de jongste zitten 14 jaar. Dus mijn, mijn jongste broertjes zeggen ook... we hebben jou eigenlijk nooit gekend. Want ik was weg uit huis toen ik 18 was. Ja. Is, is het met die ouders ooit goed gekomen? Ja, in welke zin? Nou ja, dat, dat, je, dat jullie weer aardig voor elkaar ja, ja, ja. zijn. Ja, dat, is, dat heeft misschien ook wat te maken met. Uh, dat er tussen de, tussen de kinderen onderling. Waar, daar was trouwens niks wat niet goed was. Het was alleen niet heel. niet, niet een bondgenootschap. Iedereen had, ging zijn eigen weg. Uh, maar tussen de ouders en kinderen is het zeker goed gekomen, ja. En zeker tussen mij en mijn ouders al heel lang geleden. Met name tussen mij en mijn vader. we hebben daar heel open en over gesproken. Ook uh, bij een therapeut. Dus dat was wel. Uh, dat is voor mij ook wel belangrijk geweest. En toen is het jou ook gelukt om. om zijn kant te zien. Ja, S ja dat. Uh... Want het is natuurlijk een man. die. die als, als ik zo hoor dat hij drie ja. kinderen is verloren. Die, die ook zijn verdriet had. Ja, die had hij zeker. Ja. Uh, en bovendien. Nog, nog. daarachter. de vraag. Uh, wie is hij? Waar komt hij vandaan? Uh, hoe was de wereld in, in, in, het, in het begin van de Tweede Wereldoorlog? Uh, het kerkelijke milieu en dergelijke. Dat, als je dat gaat realiseren... dan verdwijnt heel veel van wat je misschien een wrok zou moeten noemen. Dan begrijp je hem, dan weet je waar het vandaan komt. Am Amos Os heeft een prachtig uh, boek geschreven... Hè, over zijn, waar hij vandaan kwam. Het uh, Tale of Love and Hate. Zo heet het toch? En uh, die schrijft dat hij dat post kon doen, nadat hij zijn ouders... hij kon zijn ouders pas beschrijven in het boek... nadat hij zijn ouders weer als kinderen kon zien. Als je ouders kunt zien als... mensen die ergens vandaan komen... ontwikkeling doormaken, zoals romantfiguren dat ook doen... of zoals je dat zelf ook doet... dan gaat die spanning uit die erin zit tussen... hebben ze als ouders misschien ook wel dingen gedaan... die voor de kinderen niet goed waren. Natuurlijk is dat zo. Maar dan kunnen ze velbaar zijn. Dan, dan, dan hoeven ze niet. Dat is het punt. He. Het is een cliché, goed. maar het is wel waar dat ouders voor kinderen eerst onfeilbaar zijn en zo in de puberteit komen de kinderen achter dat dat niet waar is. Het zijn ook geen goden en ze zijn niet onfeilbaar. En die teleurstelling, daar moet je doorheen. En als je daar doorheen, als dat goed gaat, dan kan je die ouders daarna milder of milder bekijken. Dat heeft bij mij wel een tijdje geduurd, maar het is wel gelukt. Is het Denk... jezelf ook gelukt als, als vader in het gezin dat je zelf hebt gesticht? Uh, ja, wat is dan precies je vraag? Wat is mij wel of niet gelukt? Nou, om, om, om, een, om, het, om een goede vader te zijn, wat het ook zijn mogen. Ja, nou, Want het is anders gegaan dan, dan je beelden Nee, natuurlijk. Ik, heb natuurlijk, ik ben ook niet de onveilbare vader geweest. Nee, maar uh, dat, dat, dat hoeft natuurlijk ook niet. Dat is zeker. Nee, nou goed, dus in die zin zijn, zijn ook dingen uh, uh, niet gelukt. En misschien is het ook wel zo dat... Ik, juist door het anders te willen doen dan... en dat is ook weer een cliché, maar het is wel waar... dat mijn vader had gedaan of mijn ouders hadden gedaan... heb ik misschien uh, aan de andere kant weer dingen laten liggen. Ik hoor wel eens van de kinderen... je hebt te weinig uh, regels gesteld. Dat verbaast me dan wel eens hoor, Want ik denk dan: oh, maar het moment dat ik dat deed... had ik niet de indruk dat je daar gelukkig mee was. Maar, uh, maar ik begrijp wel denk ik, wat ze bedoelen en wat er ook... Deels niet gelukt is, denk ik. En dat had te maken ook wel met de spanning tussen mij en, en mijn echtgenoten. Um, omdat we niet over de wezenlijke dingen van het leven vaak zo verschillend dachten. Uh, konden we daar met de kinderen ook niet vrij en relaxed en ontspannen over commun communiceren. Dus er lag altijd iets onuitgesprokens. Onuitgesproken spanning. Iets van taboes. Laten we het daar maar niet over hebben, want ja, dan, dan wordt het weer zo ongezellig. Dan wordt het ruzie. Dus ik hoor van de kinderen nu hoe zij onder die spanning hebben geleden. terwijl En, en ik denk dat ze daar gewoon helemaal gelijk in hebben dat ze dat zeggen. En dat vind ik ook uh, treurig om te horen. He, dat spijt me dat die vrijheid er niet was. Als er nou iets was wat ik had willen creëren in mijn huis... zou het zijn vrijheid voor iedereen. En door geen ruzie te maken, denk je iets goeds te doen... Dat je dat in ieder geval niet hebt, hadden we natuurlijk even goed nog genoeg. Uh, maar de kinderen voelden ook dat als er geen ruzie was, dat het toch iets was wat dus blijkbaar niet vrij was. Er is dat bijna weer een roman wat je nu vertelt? Dit, dit is in potentie een, een prachtige roman. Nou, er zijn nog zoveel uh, prachtige er zit, romans. Zit er in, romans. Op momenten waar het leven ontspoort of niet goed gaat, ontstaat weer een nieuwe roman als je niet uitkijkt. Maar ik weet niet of ik alles van mijn leven in romans ga gieten. Heb je dat, dat risico ook getroffen als columnist? Als je, als je alles begrijpt en elk standpunt wel goed vindt. en als je altijd twee handen hebt. aan de ene mm. kant dit en aan de andere kant dat. dat je nee, nee, weet... kracht verliest. Dat is ook een risico voor een journalist. Ja, maar ik dacht al toen we het daar net over hadden. schoot me al door het hoofd. is misschien toch niet helemaal de goede formulering. Um, het is niet zo dat ik, als, dat ik voortdurend twijfel of voortdurend zie dat de ander ook gelijk kan hebben uh, en banko-moedig ben. Dat is niet. Het gaat mij denk ik ook om de toon. Uh, naast dat ik wil overwegen wat anderen zeggen, wil ik nog steeds als ik het niet mee eens ben. Want uiteindelijk ben ik het met heel veel mensen op heel veel dingen natuurlijk niet eens. En Je maakt ik, wel een beslissing. Heb mijn eigen ideeën. Ja, heb ik wel mijn eigen verhaal te vertellen en mijn eigen conclusies trek ik in mijn column. Maar dan probeer ik het zo te doen en ook daarvoor geldt de ene keer uh, met meer succes dan de andere keer. Uh, op zo'n manier, dat het, het is niet op de persoon gericht. Het is niet op de man spelen. Uh, en je probeert op zijn minst recht te doen aan wat het andere standpunt is. Maar je zegt maar vervolgd ben ik, vind ik hier en hierom wel dat en dat. Het is niet hetzelfde als... Iedereen was, heeft wel een beetje gelijk. Nee, of iedereen en de waarheid richt het midden en uh, zoek het maar uit. Nee. Je kiest. Ja. En je staat achter dat standpunt, want je, je, hebt, je hebt alles goed overwogen. Dat, ja, dat is het meer. Maar dat zou iedere journalist toch moeten doen, eigenlijk. Ja, maar een columnist heeft natuurlijk een andere rol. En ik erken ook wel dat, dat andere columnisten... dat op een heel andere manier kunnen en moeten doen dan ik. Dat is dan bij hun kracht. Omdat ze een ander profiel column hebben. Ja, ik bedoel. De een wil uh, schreeuwen, schelden en schoppen. En sommigen kunnen dat ook geweldig. En kunnen dat ook, zeg maar, met literaire klassen doen. En ik doe dat dan weer niet. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat ik dat eigenlijk ook zou willen doen, maar om andere redenen niet doe... omdat ik dat verstandiger vind. Nee, dat hangt ook gewoon samen met wie je als persoon bent. Maar het is toch zo, als je, als je langer de krant leest... Dat je, dat je zo vaak de nationale verontwaardiging op iemand gericht hebt zien zijn... en dat je dan jaren later dat, dat terugziet en denkt, waar ging het over? En dat je dan een interview met die persoon leest... waarin die echt vrijheid kan spreken ja. en dat je hem dan heel goed begrijpt. Ja, en als je dat vaak hebt meegemaakt, dan, dan word je zuiniger in je oordeel. Dat is waar. Hetzelfde geldt, denk ik... wanneer je zelf af en toe eens van mening bent veranderd. Uh, dan zou je eigenlijk minder hoog van de daken moeten gaan schreeuwen daarna. Omdat je dat, als je dat tien jaar geleden deed met het omgekeerde standpunt... hoe ga je dat dan over tien jaar doen met je huidige standpunt? Hè? Dat zou allemaal moeten stemmen tot enige bedachtzaamheid. Je zei, alles gaat over in, in mijn bestaan en in mijn werk over worden wie je bent... Mm -hmm. Ben je wie, waar je vandaan komt? Ben je wat je meemaakt? Bestaat er wel zoiets als worden wie je bent? Daar zitten heel veel andere thema's. Vrijheid zit daar bijvoorbeeld in. Ja. Heb je de vrijheid om te worden wie je bent? Of is dat al geprogrammeerd door waar je vandaan komt? Zal mm -hmm. het je nooit lukken? Mm -hmm. wat, wat kun je daar nu over zeggen? Na, na, na zoveel jaren en alles wat je hebt meegemaakt. Nou, één ding denk ik dat het een illusie is om te denken... dat waar je vandaan komt uh, geen rol speelt. Dat zal er altijd zijn. Ja, ik zie dat soms ook terug. Of ik hoorde dat terug in de interviews met mensen die aan het eind van hun leven staan. En dan nog gaat het over die jeugd. Niet bij iedereen op dezelfde manier hoor. En niet even sterk. Maar als het een hele sterk, zeker als het een sterk bepalende jeugd is geweest. Religieus of ideologisch, soms ook uit communistische milieus. Dan heeft dat mensen vaak erg getekend. En dan blijft dat ergens, blijf je dat ergens met je meedragen. Dus ik denk dat het jezelf worden niet betekent blanco worden en afscheid nemen van alles wat daar ooit gebeurd is... maar erkennen juist dat dit de weg is die jij bent gegaan... gegeven wat het startpunt was... en dat je begrijpt wat dat voor je heeft betekend, En dat je dat... Vervolgens kun je daar wel over nadenken en overwegen. Wat is daar waardevol in geweest? Wat is daar niet waardevol in geweest? Welke stappen wil ik verder nog zetten? En inderdaad, hoeveel vrijheid heb ik? Uh, mentaal, hè? Vrijheid heb je in Nederland, gelukkig, maar... Dat kun je wel en niet aan, uh, aan, aan nieuwe wegen. Welke gedachten zie je? Welke, ja. welke sta je zelf toe? Wat sta je zelf toe, ja. Wat kun je verliezen? Ook. Door iets nieuws misschien te omarmen. Of misschien wel niks te omarmen. Ik heb wel een interessante gedachte. Wie had je allemaal nog meer kunnen zijn? Als je, als je, als je in Praag was gebleven, wie was je dan nu geweest? Als je met ja. je jeugdliefde was getrouwd... dan was je ook een hele andere man... Ja, dat zijn, dat zijn hele rare gewaarwordingen. Uh, maar ik, ben de, ik heb niet het gevoel... hoewel er natuurlijk een aantal beslissende afslagen zijn geweest... en ik zou als ik puur... Uh, ik wou zeggen zakelijk, of zou ik zeggen... nou, je had soms beter een andere afslag kunnen nemen. Maar zo voel ik het niet. Ik heb niet het gevoel dat het verloren... Uh, een verloren leven is, om het zo maar uit te drukken. Ook niet de dingen die niet goed gingen, zie ik niet als een, als een verlies... Ik zie het als een uh, de hoogte en de diepte van het leven. En, en je zei: God, ja, alles wat je erover zegt, daarmee doe je hem al te kort. Mm -hmm. Maar God is veel. wel, God is in je leven. God is ergens nog wel als concept in jouw bestaan. Er is niet, niet een visie waarbij alles toeval is of de wetenschap ooit een formule zal vinden of, nee, of waarbij er is, niets is. Ja. Te, er is wel een macht ergens. Ja, wat ik gemakkelijker vind is om uit te drukken wat ik niet uh, geloof. En dat is inderdaad, zoals jij het formuleert, dat alles toeval zou zijn. Dus dat al dat wij zijn een toevallige samenstelling van cellen hè, en ons alle ideeën die we hebben als emoties wie wij zijn, is een pure kwestie van materie. We zijn als brein of we zijn die cellen. En dat zou betekenen dat als wij diep verontwaardigd zijn over wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, dat dat een puur toevallige samenstelling is van processen in jouw hersenen... maar dat het geen enkele betekenis heeft. Dus als die processen anders zouden werken... of in de evolutie van de mens werken ze over zo en zoveel... hoe gaat dat, honderdduizenden miljoenen jaren, hè? werkt dat anders? Ga je opeens vinden dat het oké okay is om zes miljoen medemensen uit te moorden? Nee, ik, ik kan het niet aan. Voor hetzelfde, hetzelfde geldt voor gevoelens als liefde... Haat en liefde en dergelijke. Dat zijn zulke fundamentele dingen die je als mens bepalen. En ik geloof dat die dingen waarde hebben. Ik dus, je, dus je kunt niet zeggen... liefde, het zijn stofjes, stroompjes, hormoontjes en uh, associaties. Nee, dat is... Het, dat, het, dus eigenlijk geloof je in een, in een soort ziel... of, of in een ja. soort abstract gegeven dat waarde geeft. Precies. Ik geloof in een... In een het woord ziel is daar, denk ik, nog altijd voor mij in ieder geval een hele goede term voor. Vraag je me nu straks of meteen wat een ziel dan is, dan weet ik dat niet. Maar heb je daar God voor nodig? Moet die ziel verankerd zijn in een, in een, in een hoger wezen? Of weet hoeft je dat ook niet, niet? Hoeft niet, denk ik. Ik weet dat mensen het ook kunnen formuleren en ervaren zonder daar uh, God uh, bij te betrekken. Uh, ik ben geneigd om, om dat om die dimensie van ons bestaan of van ons leven... of de ervaring daarvan of de intuïtie, om dat God te noemen. Maar soms zeg ik ook in plaats van God, het goddelijke. Want God als persoon, eh, waarmee ik ben groot geworden... dat is voor mij wel een steeds moeizamer concept. Omdat ik zie dat daar allerlei menselijke trekken in gestopt worden. En dat die dan inderdaad die projectie is waar Sigmund Freud het al over had. Eh, waardoor je iemand schetst naar je eigen beeld... Uh, en daar geloof ik geloof niet dat dat God is. Dus als ik het het goddelijke noem... en ik zie het meer als iets onstoffelijks... en niet als een persoon laat staan... Het, het wonderlijke. Het ja. hetgeen wij niet helemaal kunnen begrijpen. Nou, precies. Het mysterieuze. Is, is dat iets goeds en moois inmiddels? Uh, ja, is waardevols in elk geval. Wat het misschien... wat het misschien... nog zo mooi zou zijn als ik dat nog erin kon vinden... zou ook zijn wanneer het... Uh, Iets van liefde in zich had. Maar dat weet je niet. Nee, ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik zeg wel dat ik het niet zo ervaar. Bedoel, het is niet iets waarbij ik kan uithuilen of wat troost geeft in, in moeilijke momenten, geloof ik. Steve Akkerman, dankjewel. Het boek heet De Mooiste Dag en dat is uh, vanaf heden uh, te krijgen. Dankjewel. Het was uh, leuk om je hier uh, te mogen ontvangen. Dankjewel. En zometeen gaan we verder met uh, nooit meer slapen. Erik Jan Harmens heeft een uh, verhaal gemaakt bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS. En uh, zometeen gaan we verder.